Door alwegens met het NOS-journaal. Bij een brand in Vroomshoop in Overijssel zijn gisteravond twee doden gevallen. Het zijn de bewoners van het huis een man en een vrouw. Omwonenden zeggen tegen de regionale omroep Oost dat er kort voor de brand een explosie was. Mogelijk veroorzaakt door vuurwerk. De klap zou zo hard zijn geweest dat in meerdere woningen de vloer trilde. De politie kan niet bevestigen dat er een explosie was. Bij de brand liep ook de woning van een van de buren schade op. Voor de zekerheid zijn de bewoners van drie huizen in hetzelfde blok in Vroomshoop geëvacueerd. Op Schiphol zijn opnieuw tientallen vluchten geannuleerd vanwege de dichte mist. Het gaat om 40 van de in totaal 1200 vluchten. Op Eindhoven Airport zijn er nog geen annuleringen... maar daar zijn wel vluchten uitgesteld naar later op de dag. De extra wachttijd kan oplopen tot ruim vier uur. Op Rotterdam-De Heek Airport zijn geen problemen meer door de mist... Sinds gisteravond tien uur gold in alle provincies code geel vanwege de dichte mist. Sinds tien uur vanochtend geldt die waarschuwing alleen nog in Noord-Brabant en Groningen. De directeur en tientallen medewerkers van het Kamal Adwan ziekenhuis... zijn volgens de Gazaanse gezondheidsautoriteiten door Israël gearresteerd. Nieuwszender Al Jazeera zegt dat ook tientallen medewerkers zijn gedood... Het Israëlische leger viel het ziekenhuis in het noorden van Gaza gisteren binnen. Hamas-leden zouden het gebruiken als uitvalsbasis. Hamas ontkent dat. Alle nieuwe smartphones in de EU moeten vanaf vandaag opgeladen kunnen worden met een USB-C-kabel. De nieuwe wet moet bijdragen aan een beter milieu en consumenten geld besparen. De maatregel geldt ook voor onder meer spelcomputers, tablets en e-readers... Laptops hoeven pas vanaf 2026 aan de nieuwe Europese wet te voldoen. Het weer, op veel plaatsen nevel of mist, soms lichte regen, alleen in het zuiden vanmiddag kans op wat zon. Het wordt hooguit 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen. Zandvoort. Ja, we gaan en, uh, alweer naar het uh, tweede uur, hè? Ja, we gaan naar het ja, tweede uur. De tijd uh, vliegt als je lol hebt. Wat gaan we allemaal doen? We gaan het nou, trekking gaan... uh, van de ovc doen. Zo, met jij een uh, kleine teleurstelling, maar daar komen we zo op. Peter Tromp en Peter Bluis zijn inmiddels aangeschoven. Welkom heren. Um, de, over het tv-programma Onderweg naar Liefde uh, gaat Carina straks praten met Martijn van Hoek. En we sluiten straks af met um, de, breuk, uh, de breuk in de, de, de, breuk in de, de, coalitie. de coalitie met Jerry Kramer. Dus goed, dus welkom Carina. Uh, uh, Carina <laughs> komt mee binnen, die komt een holiebol halen. Leuk. Nee hoor. Oh, nee. nee hoor. Nee, hoor. Uh, ik zei al. Uh, je gerekend hoor. Peter Tromp en Peter Bluis zijn aangeschoven. Die hadden mooie oliebollen mee. Uh, door, van, uh, Harry Vaars, hè, van Harry Vaars, van Harry Olieboll. Klopt, ja. Uh, die ja. zijn heerlijk. Ze reclame. Ze zijn top. Ja, maar. Komen, Wat denk je dat jullie nee, allemaal nee, met uh, reclame doen? <laughs> jullie <lacht> hebben <lacht> er één groot reclame ding. Want ja. we gaan namelijk de trekking doen van de vierde trekking weer van de Overzitloterij. En we hadden aangekondigd dat ook de hoofdprijzen getrokken zouden worden. Maar.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 Voor alles is een oplossing. Absoluut, nee, want we gaan het uh, we gaan we nu dus gewoon... aankondigen... dat we het volgende week, zaterdag, worden de hoofdprijzen hier Om, elf gemaakt, uur, om 11 uur worden de vijf hoofdprijzen bekendbaar ja. gemaakt. En ja. deze week doen we de weekprijzen Deze week doen we de doen we. Hoeveel? Week. 25? Uh, 23. 23, 23 uh, prijzen ja. zijn de laatste prijzen van de vierde trekking van de overzetloterij. Ja, uh, wie mag het woord geven? Peter Blaas? Uh, ja, ik ja? ga uh, aftrappen. Jij ja, gaat aftrappen. De, uh, 12 prijzen ga ik bekendmaken. Nou, tegen die tijd heb ik uh, zuurstofgebrek. Oké. Okay. Daarna neemt uh, Peter Tromp... dan in dit geval ja. uh, de overige prijzen voor zijn rekening. En uh, dan heb ik nog een oliebolletje. Nou, perfect, helemaal top. Ze zien er heerlijk uit. Ik weet niet of mensen meekijken, maar uh, dat zijn ze. Ga <laughs> je gang, Peter. Ja. Ja. Is goed. Een fles wijn, aangeboden door Hotel Hoogland, gewonnen door mevrouw El van der Meijden-Dekker. Een cadeaubon van 25 euro, aangeboden door Jef en Henk Bluis. Gewonnen door J. van der Bos. Een kilo Noord-Hollandse kaas, naar keuze. Aangeboden door kaashuis Tromp. Lekker. Gewonnen door José Gerards. Hmm. Een kerstol, aangeboden door Van Vessum. Gewonnen door Teuntje Vastehouw. Teun, Gefeliciteerd teun. teun. heb je verdiend.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 Een wasparfumpakket, aangeboden door Soleil en gewonnen door Petra Barens. P.H. Koper heeft bij Friture d'Anfer een cadeaubon gewonnen ter waarde van 15 euro. Ook een cadeaubon van 15 euro wordt aangeboden door Vera Flowers uit de Hottestraat, gewonnen door J. Kraan. Nicole Gansner heeft een 2 pack sleter t-shirt naar keuze gewonnen...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 Nee, nee, het gaat heel snel. Ja, ik ben er verbaasd over. Ja, het is acht minuten over elf. We moeten eigenlijk nog een kwartier vol praten. Ja, nee, dat ben ik heel... heel ja, dat <laughs> ja, dat ik gaan, dan we, ik heel goed, dan gaan we, we niet doen. Dan gaan we, we het even over de, over de stichting klasseconstat hebben? We op uh, ja, kunnen, dat zou kunnen. Dat is we inmiddels voor allemaal niet altijd. Ik wil graag nog één ding vermelden: een jaarlijks terugkerend gebeuren, traditie in het dorp. 5 januari aanstaande ja. het nieuwjaarsconcert gratis toegankelijk. In de Agatha kerk hè? In de Agatha kerk ja, ja. En daar gaan we ongeveer 400, tussen de 400 en 450 stoelen neerzetten. Mooi, geweldig. Dus dat wordt een geweldig we ja. nee. Wie ja, trainen erop ook alweer? De Zangvoort, hè? Dus, uh, de gemeente, gemeente koor Zangvoort, ja. De Beatspopzingers, uh, het Zandvoort Vrouwenkoor en... Uh,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 Wordt twee keer gespeeld. Tenminste, het dus twee, twee keer uitgezonden. Op 29 december. Dat is op een. Uh, help me eens even. 29 december, dat is de uh, zondag. Uh, zon, uh, morgen. morgen? Morgen inderdaad. Ja. <laughs> om twee uur tot ja, dus twee uur vier. Nee, en 31 december te horen bij Harlem 105. 31 december bij Harlem 105. En dan heeft u het dan nog gemist. Dan is er op 6 januari op maandag. Om uh, uh, tien uur is er nog een uh, kans om het nog een keer te horen. Ja. Ja. Het is een maandag, ja. Het is uh, een maandag. Echt, het is een aanraaier Het is een aanrader. Was je ja. er tevreden mee? Ja, ik, uh, ik heb het nu drie keer gespeeld, zeg maar. Twee keer uh, live ja. uh, in de blauwe tram. En uh, hier in uh, CFM hebben we de opnames gedaan. Nou, dat was een, een marathon van vier uur. Ja, dat was Hoor lang, het ja. Het goed op... Uh, ja. en het, het moeilijke is dan gewoon om de concentratie ja, te ja. behouden. Ja. En enthousiasme is er, is er natuurlijk wel, mm -hmm. maar vier uur lang je concentratie houden is Is moeilijk. lastig. Is ja. lastig. Uh, ik heb het resultaat beluisterd. En mensen, het is fantastisch. Nou, we moeten het zeker moet gaan luisteren. Echt, luisteren. Ja. We gaan allemaal ja. luisteren. Nou, uh, ik weet niet wie gaat dat volgende week doen. Uh, de, de prijzen, de die wil ik nog even melden. Zoals al jaren doet Domino's een jaar lang uh, een pizza cadeau per week. Dus die mensen mogen oh. 52. En als je ze als nou niet lust, dan... Uh, 52 pizza's. Als je geen pizza lust. <laughs> maar nou, die uh, de van de familie die <laughs> wordt heel populair... want die strooit <laughs> okay. in de buurt met pizza's <laughs> <Okay>. natuurlijk. <laughs> nou, Daarnaast ja. heeft Hotel Hoogland een overnachting in een luxe kamer... met weerpool voor twee personen. Oh, zo leuk, ja. Uh, Electrowild Stiphout doet zoals altijd weer... De hoofdprijzen, dit keer een verrassingsgeschenk. Waar we heel blij mee zijn, is Albert Heijn... die een 3-1 Inventum Erco-apparaat beschikbaar stelt. Zo. En dat is echt een duur ding, dus daar zijn we echt heel blij mee. Ja. Dat zijn mooie hoofdprijzen. Dat is een die prachtige hoofdprijs. Dus volgende week ja. zaterdag om 11 uur... Ja. worden we winnaars daar. Nou, inderdaad. Ja, ja, ik zou weer gaan luisteren volgende week. Maar nou, we gaan nu even muziek draaien van, van Maya, uitgezocht door Maya Kopp.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 In his body and his mind, he's a well-respected man about town doing the best things. So conservative, and he plays soft to charts, and he goes to the regatta. He adores the girl next door 'cause he's dying to get at her. But his mother knows the best about the matter of all these things. Cause he's also so good. And he's also so fine. And he's also so healthy in his body and his mind. He's a well respected man about town. And the thing's so concerned to Yeah, the Kings. Met well-respected men Heel goed, dat zijn nummers die horen we niet zo vaak meer. Mm -hmm. En dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Lekker, lekker uh, oliebolletje. Kijk een, kijk een, ja Heerlijk oliebolletje, man. Niet nee, met je mond vol hè, praten, hè? Hoe kan ik hem horen? Hoe, hoe, hoe je, je mij kan horen? Nee, nee, nee, ik moet even een uh, koptelefoon. koptelefoon hebben. Oh, bedoel je dat? ja, ja. Wacht even, hoor. Ja, uh, ik moet nog even melden dat uh, het hdmz...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 Bible tells. That I die. This will Bye, bye, Miss American. bye, bye, Miss American pie. Nou, uh, wij zijn uh, aan het laatste onderwerp uh, al toegekomen. Dankjewel, uh, trouwens, uh, uh, Carina. Ik ga weer. Carina, Carina? Nee. Uh, zo zie je maar dan... Uh, ja, wie gaat er aanschuiven? schuiven? Dat is Jerry Kramer. Welkom, uh, Jerry. Hoi. Ik Hoi. kom meteen uh, beginnen eigenlijk. Uh. <laughs> <Goedemang>. <laughs> nou, Hans weet er alles van. Hans, ik zou zeggen... Uh, uh, ik dat zo dat ik jij de vraag stelde. Nee, nee ook. hem okay, los. Nou ja, goed, uh, Jerry Kramer, uh, uh, ex-fractieleider uh, van Jongshalvoer, dan ben je volgens mij officieel niet meer, hè, nu? Nee, ik ben even tijdelijk een uh, stapje ja, terug uh, gedaan. Een paar maanden, he? ben je weer eruit geweest? Ik eigenlijk? ben twee keer voor een periode van uh, drie maanden, of zo. Ja, inderdaad. Eruit, ja. Geweest, ja, ja. Vanwege ziekte. En, ja. uh, Kim heeft dat overgenomen. Uh -huh. ja, we zullen voor het nieuwe jaar eventjes kijken wie, wie, ja, hoe, hoe dat gaat. Je bent nu een rare bezig moet ik zeggen. Lekker, euh, <lacht> lekker aan de gang. Nou ja, het, het <lacht> komt op je af. hè het, Ja, het uh, komt op je af. Het zijn, af. Het ja. zijn, zijn belangrijke onderwerpen voor Zandvoort ja, Zeker, zeker. Nou ja, goed, zeker uh, uh, ook uh, nou ja, waar we het al over hadden, over die woningbouw. Het is natuurlijk ja, al jaren een ja heikel punt hier in de gemeente. Nou, eigenlijk is het ook de struikelpunt geworden voor de coalitie. Die dan verder bestaat uit OPZ. VVD en CDA. Ja, dat deden met z'n vieren. Uh, even in het kort voor mensen die dat misschien niet weten. Het Heijmanshof. Dat is een nieuwbouwprojectje bij, bij, bij uh, Rukert. de Rukkert. Meneer is uh, Daar komen huizen. Uh, afgesproken was uh, minimaal 70. Er was ook, ook een, een, een, een, uh, een motie over ingediend. Aangenomen motie zelf. Nee, er is zeg maar uh, wilde stoppen. Dus de meeste was stoppen. Ja? De gemeente heeft dat opgekocht. Een jaar later is er een onderzoek geweest voor hoeveel woningen daar mogelijk zijn. Alleen voor het zeg meneesje maar, gedeelte. Ja. En dat zou 50 tot 70 woningen kunnen ja, zijn. Inderdaad, ja, inderdaad. En dat was alleen voor het meneesje gedeelte? Want... Ja.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 Maar goed, laten we even teruggaan naar de commissievergadering, die mm -hmm. twee weken daarvoor was. Daar werd al duidelijk dat iedereen eigenlijk wel eigenlijk nog voor het plan van, uh, van uh, de kloed was met die 50 woningen. Daar was een meerderheid Na die part Daar was een meerheid van. Uh, van <coughs> Dacht je toen al niet van, nou, dat, dat zal wel erg lastig worden? Uh... Nee, nou ja, maar ja, we hebben ook met elkaar een coalitieakkoord. In ja, het coalitieakkoord staat ja. duidelijk dat we kiezen om uh, woningen te mm -hmm. gaan realiseren. En met ook alle afspraken die er lagen. Ja, dan moet je met elkaar om de tafel gaan zitten. En dat is gewoon mijn stijl, uh, hoe ik denk, uh, hoe we Zandvoort moeten besturen, is ja. moet met elkaar afspraken maken. Ja. Maar heb jij in die onderhandelingen met uh, vlak voor de gemeenteraadsvergadering ook gezegd tegen die andere partijen van als, als jullie jullie in meegaan, dan, uh, dan stappen wij eruit. Of is dat... Nee, ik ben niet van het dreigen. <kijf> en dat heb ik ook absoluut niet gedaan. Um, maar het, er komen dan dadelijk wel, wel op. Uh, tijdens de raadsvergadering kwamen natuurlijk tot diverse schorsingen. Ja. En um, ja, daarin was ik toch heel erg verrast. Zeker omdat we die maandag met elkaar hadden gezeten. En uh -huh. ik tot het gevoel had, hè, laat ik het echt duidelijk zeggen, het gevoel had dat we tot een deal hadden gekomen. Ja, toch wel. Ja. ja. En tot mijn stomme verbazing stemden ook op tenminste de VVD en CDA gewoon in met het plan van de Kloet. Ja. Gewoon volledig uh, ja, ons uh, uh -huh. inbrengen.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 Dat je je daar hard voor maakt. Ja, maar dat, dat maar. horen we natuurlijk al jaren. En uh, we zijn meerdere projecten in Zandvoort. En het ligt al jaren. Ja, het ligt, stil. ja. Dat ja. wij de Curiedex. Ja, maar je weet dat weet het gebouwd gaat de, worden. of jij de plannen dat... hebt gezien, ik ken ze niet. Nee, ze zijn er nog niet helemaal. Dus, uh... dus, dus als we iets willen realiseren, dan was dit een uitgewezen. Uh, dit is echt volledig uh, terrein van de gemeente, mm -hmm. zonder enige.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 Uiteindelijk ook nog wel eens duur. Ja. Dus als je minder woning gaat bouwen, wordt het uiteindelijk voor degene waarvoor we het doen, hè, zeker als Jong ja, voor de ja, starters, ja. ja, dan wordt het ook nog eens een keer onbetaalbaar. Dus maar ja, ja de partijen zeiden ook, zijn ook van: met die 20, ja, dat maakt niet zo heel veel uit, 20 of, 5, of 70 ja, of 5. Ja, maar het, het, het hadden er ook 100 kunnen zijn. Hè. Ja, dat ja, was, ja, dat was juist het, het, het spel wat gespeeld werd, waar wij dus water bij de wijn hadden gedaan, al terug mm -hmm. waren gegaan naar 70 om.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 dat het daarmee ook goedkoper had geworden om daar uh -huh. een woning te kopen. Dat ja. we wel voor de doelgroep hadden kunnen bouwen. Uh -huh. Want ik, ik kan niet garant staan voor welke doelgroep we hier gaan bouwen... als we minder woningen gaan realiseren ja. dan we zouden kunnen. Maar nu had het natuurlijk het ook met maxim... participatie te maken. Dat was een belangrijk gegeven. Ja. Er is heel veel gesproken. Er staat ook een, een lijst bij van alle vragen die de, en opmerkingen... die er uit de buurt kwamen van de, van de, van de Zeemanstraat.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 als we nu weer de plannen gaan wijzigen dat er dan bezwaren gaan komen. Ja, die bezwaren gaan toch die, komen. Denk je dat die... die is is zo in of Noord ja. is, is er best wel veel kritiek vanuit de, de bewoners daar... dat er te veel sociale huurwoning is. Mm -hmm. Nou, dat klopt. Hè. De gegevens zijn gewoon hard. Dus 80% van de woningen in Noord is, ja, is, is sociaal. sociaal ja. Dus zij zagen het absoluut niet zitten... dat daar ook nog weer een stuk uh -huh. sociaal zou komen. En maar wat vind je van dat argument dan? Ik bedoel, hebben ze daar niet een beetje gelijk in? Of?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 en we moeten nou eenmaal binnen de grenzen die we hebben, hè, binnen de natuurgebieden die we hebben, moeten we zorgen dat we zoveel... Ja, ja, of ze moeten op één of twee meter van je woning gaan bouwen, dan is het nog wat anders natuurlijk. Ja, maar, maar daar zijn allerlei regels dit, voor. Er ja. zijn ook planschade. Uh, ja, die, zeg maar. Hier is zelfs sprake van een heel stuk duin ertussen, ja, nog een ja. echte tussen. En dan begint de bebouwing pas. Ja, ja, ja, ja. Nou, duidelijk hoe er dan gekomen is. Uh, hoe moet het nu verder, denk jij, in de gemeenteraad?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 Is dat, is dat grond waar we iets mee kunnen doen? Er nee, is nou helemaal niks gebeurd. In het raad, nieuwe raadhuis bedoel ja, je. Dus, dus ja. het oude raadhuis zou blijven staan? Ja, en de, en zeg maar de, de nieuwbouw, ja. om het zo maar even te noemen, Erachter, wordt later ja. gerealiseerd. Ja. Dus de Oranje bebouwing. Maar die, pl die plannen bestaan nog steeds, toch?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 Nou ja, uh, onze vriend die hier vaak komt, die Cubaan, weet je wel, die heeft zijn dingen daar uh, Maar kan, dat, kan datzelfde diezelfde <coughs> Cubaan dan niet in de protestantse kerk optreden? Of ja, is er niet zou een kunnen natuurlijk. Nou ja, en dat is dus waar wij het over hebben. Dat is de bredere discussie die je in Zandvoort moet hebben, hoe je om moet gaan met hmm. je accommodatiebeleid. Maar ja, Zandvoort moet toch ook een goede uh, plaats hebben voor, voor, voor voorstellingen en dingen? Ik ja, bedoel, maar een even, soort even kijken in de regio. We hebben Caprera. We hebben, in Heemstede hebben we een theatertje.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 Nou ja, dat, de, is de, de, precies, de, de, de, dat is precies Er zijn gesprekken over geweest. Ja, ja maar, maar je gaat toch van tevoren beslissen wat je eerst voor invulling gaat delen. we gaan een Jan, programma van eisen maken. Welke organisaties, welke culturele instellingen, wat gaat er gebeuren. Mm -hmm. voordat je 3 miljoen gaat uitgeven voor een renovatie. Ja. Hm. Dat is hoe ik denk van hoe je, door, je ja. een dorp moet besturen. Nee, ik in vindt, plaats van. Ja. Uh, op deze manier zeg maar. Uh, maar ik vind de dat een dorp van, van 17.500, 18.000 inwoners. gewoon een, een, een goed uh, theaterje moet hebben. Dat, dat, dat, ja, dat vind ik wel, dan weet je wel. Ik bedoel, uh, jij vindt dat niet. Dus we kunnen wel naar. Uh... Je, je hebt mij niet horen zeggen dat dat niet nodig is. Ah. Alleen ik wil wel weten van tevoren of er ook echt animo voor is. voor zo'n cultureel programma ja. wat er is. Ah.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 dan, dan gebeurt dat niet. Ja, kan maar ik neem, ik neem, geven, maar kan ik... je voorbeelden geven. Bijvoorbeeld van, van, van projecten waar... zeg maar om de half jaar een nieuwe projectleider op wordt gezet. Hm. Wordt allemaal betaald vanuit grondexploitaties die in Zandvoort zijn. Ja. Nou, en dan zegt haar gewoon... ja nee, het moet ze nieuw op, want er is niemand hm. meer. En Dan hm. nou, moet Zandvoort ja. gewoon betalen. Ja. En vervolgens liggen al die projecten liggen stil. Dus ik denk dat je daar de discussie over moet gaan hebben... Hm. Uh, met de gemeenteraad... van hoe uh, we daar verder mee gaan. Ook die projecten om dat echt los te gaan krijgen. Dat het serieus... Uh,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 ja het log Kijk, in de, in de politiek is zo, als een partij uit een coalitie stapt, ja, uit de regering stapt, dan stopt, in de, dan stopt ook. het ook voor, ja. voor de minister nee, okay. en in dit geval dan voor Maar dat betrouwder. wist u natuurlijk ook wel, hè? Dat die wethouder ja, dan. Die ja, die afweging maak je ook. En ja. Martijn is ook, bij elke beslissing die we hebben genomen, is hij daarbij geweest. Ja, ja. En hij heeft zelf die afweging gemaakt. Heeft hij niet gezegd van, doe het nou niet, dan kan ik door? Nee. Nou, hij heeft wel voorgelegd van waar die mee bezig was ja. en welke dingen er lagen. Maar ja. voor ons was het zwaar wegen mm -hmm. dat we ja, ja, binnen, ja. De, binnen de afspraken die er lagen, dat ik ja. ja, hier kunnen we gewoon ja. niet verder mee. Ja. Wat gaat dit nu voor een partij als, als Jongsandvoert uh, betekenen? De, we hebben over ruim een jaar nou, uh, 14, 15 maanden zijn de verkiezingen weer. Uh, wat gaat het voor jullie betekenen, denk je dit? Mensen houden er niet van gedoe, hè? vaker.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 Geen, geen, geen wethouder? Moeten moet moet ze met z'n drieën door, die wethouders? Of, uh... Ja, dat is dus niet aan mij. Dus, nee, dat is niet kijk, aan jou. Ik, ik, nee. ik, ik, ik stap eruit. <hijst> <hijst> uh... nee, maar je hebt waarschijnlijk wel een mening over, want je zit nog steeds in de gemeenteraad natuurlijk. Hè? Ja, maar het, het is nu aan die drie partijen om ja, ja, ja, ja, te besluiten ja, ja. met elkaar...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 Zeker in het begin, toen ik zeg maar, als, als grootste partij uit de bus kwam... Uh, heel erg lastig om zeg maar, al uh, een coalitie ja, te vormen. Ja. Ja, je, je zou het in principe met drie partijen kunnen doen. Hè? Ja. CDA, uh, OpenSet en Jong. Ja. Maar ja, dan mis je net uh, weer, als er iemand ziek ja. is, uh, mis je een zetel en... Uh -huh. Uh -huh.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 Waarschijnlijk ook omdat het hun wethouder was. Ja, uh, ja, maar uh, het maakt ook niet zo heel veel meer uit, hè? Van, uh, of ze voor of tegen zouden stemmen. Het zou toch aangenomen worden, laat ik het zo zeggen. Toch? Nou, ik vind dat je uh, nee, de partij we stel... wel een signaal moet geven of je het ergens mee, nee, bent daar of ben ik mee, ik mee eens bent. Nee, ja, dat ben ik met je ik eens. Dat kan ik net ja. zo goed uh, ja. niet ja. daar ja. in de gemeente hey, We gaan bijna afsluiten, Jerry, want het is bijna twaalf uur. Nog één vraag. Ga jij uh, door uh, bij Landvoort met de volgende verkiezingen? Kun je dat al zeggen?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 Echt, maar in ieder geval eh, bedankt dat ik hier mocht zijn. Ja, Thierry, ja, hartstikke bedankt. Ik wens, en, jou, uh, ik wens iedereen een fijne jaarwisseling. Ja. En alvast het allerbeste voor 2025. Politiek gezien ook, hè? Dat er goed bestuur mag komen. Ja. En wij ja. zullen meedoen waar we mee kunnen doen. En ja. helpen waar dat nodig is. Ja, dat is een nou, goede uh, wens goed, voor de, 2025, ja. toch? Hartstikke bedankt, goede jaarwisseling en wees voorzichtig met vuurwerk, hè? dat weet je ook. En dat hebben we ook gehoord in ik doe niet aan vuurwerk. Oké, okay. heel, heel, heel goed, heel gezegd. goed. Hé, hey, Maya Kopp uh, deed de techniek en de muziek, ja. dat heeft ze uh, heel goed gedaan. Dank je wel, heeft, Maya. Uh, ja, zeker. Geen jij ook bedankt. Uh, jij ook bedankt. Uh, ja, ik weet niet wie er volgende week uh, weer. Ik weet het ook nog niet. Uh, we gaan eerst de duik doen, hè? Span spanning is de Spanning is de <laughs> uh, Gaan we eruit nog met muziek of is daar uh, de. Nee, nee.